11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Tientallen westerse kledingmerken laten nog altijd hun kleren maken... in omstreden Indiaanse textielfabrieken. Uit een onderzoek van twee Nederlandse organisaties... blijkt dat tienermeisjes in de Indiaanse deelstaat Tamil Nadu... moeten werken onder slechte omstandigheden. In een aantal fabrieken daar krijgen meisjes pas na drie jaar werken... hun loon uitbetaald. Geld dat meestal wordt gebruikt als bruidschat. Ook mogen de meisjes niet gaan en staan waar ze willen, zegt een van de onderzoekers. In veel van de gevallen die we hebben onderzocht leven de, de meisjes in uh, hostels. Soms op het fabrieksterrein, maar soms ook buiten het fabrieksterrein. Er zijn altijd bewakers aanwezig die ervoor zorgen dat ze niet zomaar het terrein verlaten. En de keren dat ze dan onder begeleiding het terrein mogen verlaten, dat is vaak beperkt tot slechts één keer per maand. Onder meer kledingmerken als CNA, Zara en Tommy Hilfiger kopen hun kleding bij deze fabrieken. De kledingmerken zeggen in een reactie dat ze proberen de slechte omstandigheden te verbeteren, maar dat het lastig is om de hele productieketen te kunnen controleren. De prijs voor een gemiddelde koopwoning is in april met ruim 2% gedaald... vergeleken met een jaar geleden. De daling is twee keer zo groot als in maart. Volgens cijfers van CBS in het kadaster... gold de daling voor alle soorten koopwoningen. Met 4,6% daalden vrijstaande huizen het sterkst in prijs. Wat provincies betreft was de prijsdaling het grootst in Flevoland. Zeeland is de enige provincie waar de huizenprijzen niet zijn gedaald. Topman Heitman van supermarktketen C1000 heeft een boete van 200.000 euro gekregen voor het verspreiden van voorkennis. Volgens de autoriteit Financiële Markten heeft Heitman op een bijeenkomst met C1000 ondernemers uitspraken gedaan over de overnamestrijd van het concern rond Super de Boer. Concurrent Jumbo had op dat moment net een bot op Super de Boer gedaan en Heitman vertelde de winkeliers dat C1000 mee zou bewegen in de strijd. Een van de aanwezigen belde meteen zijn bank... en plaatste een kooporder voor aandelen Super de Boer. Uiteindelijk ging de overname door Jumbo door... en nam 2080 winkels van Super de Boer over. De winkelier die de aandelen had gekocht... heeft ruim een ton boete gekregen. Op het vliegveld van Manila zijn gisteren zeven vluchten geannuleerd... omdat een enorme zwerm bijen gevaar opleverde. De insecten waren doorgedrongen in de slurven... tussen een van de terminals en de vliegtuigen. Tjeerd Blakjerre, bijendeskundige aan de Universiteit Wageningen. Die bijen zijn waarschijnlijk een beetje verdwaald op het vliegveld. Uh, het is waarschijnlijk een zwerm. En een zwerm is een, een deel van het volk uh, die een nieuw onderkomen gaan zoeken. Dat we dus daar in die terminal mooie kiertjes hebben gevonden... waardoor ze naar binnen kunnen en gedacht hebben... dit is een goede plek om een, om een nieuw nest te beginnen. Volgens de luchtvaartautoriteit op de Filipijnen... vormden de bijen een gevaar voor de reizigers en het personeel. En daarom werd het verkeer bij de terminal stilgelegd... tot de bijen waren verdwenen. Dan het weer nog zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten is er kans op een bui. Het wordt 17 graden op de Wadden en 20 in het oosten en zuiden. Morgen is het zonnig en warm met temperaturen van ruim 20 graden. ANWB-verkeersinformatie files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere-Zand. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Rewijk nog 7 kilometer... Alle rijstroken zijn wel weer open. A20, Hoek van Holland-Gouda, voor knooppunt Gouwen, 7 kilometer. A27, vanuit Breda naar Gorkum, voor de brug bij Gorkum, 8 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En de N209, vanuit Rotterdam naar Hazerswoude... is tussen Benthuizen en Boskoop afgesloten. En dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. U bent ondernemer en geen nerd.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 Ik lees hier dat dankzij wetenschappelijk onderzoek binnen 20 jaar... twee derde van de nu nog dodelijke ziektes behandelbaar zijn... en waarschijnlijk goed te genezen. Dat is toch wat? Ja, nou en of. Goed dat moeder in haar testament ook hieraan heeft gedacht. Inspireer de wereld. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl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 Hiermee belegt u in een goed gespreide winkelportefeuille met huurders als Jumbo, Aldi en Kruidvat. Een solide belegging met een verwacht jaarlijks rendement van 7,25% plus winstdeling. Meer weten? Kijk op Annexum.nl. Er zijn weer dagaanbiedingen bij Expert. Met elke dag twee spectaculaire aanbiedingen. Diverse topmerken voor de laagste winkelprijs van Nederland. Wees er snel bij, want anders is het dagaanbieding. Op eens op, maximaal één per klant. Van experts kun je meer verwachten. Meer weten? Kijk op Annexum.nl Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Beurders. Goedemorgen. Ik ben in een redelijke feeststemming. Het komt omdat de bewoners van de wijk Vollenhoven in Zeist zich voorbereiden op het wijkfeest van morgen. En wij zijn daarbij. Ik maak contact met de SP-voorman Emiel Roemer. Met hem ga ik praten over zijn dienstreis naar Kenia. Natuurlijk de verkiezingen voor de Senaat van maandag. En zijn demonstratief weglopen uit de Tweede Kamer vanwege het taalgebruik van Wilders gisteren. In Japan voltrekt zich een nucleaire ramp. En Nederland gaat gestaag door met het plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borselen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Zembla geeft straks tips. En de wereldontvanger heeft de antennes gericht op de Taliban. Dat kan tegenwoordig, want de Taliban twittert vandaag de dag in het Engels. En dat is natuurlijk voor ons verstaanbaar. En wilt u mij eens diep in de ogen kijken? Dat kan. Surf naar de maar eerst iets anders. Het Groningse internetbedrijfje iWink heeft het aan de stok gekregen met computergigant Apple. Apple wil niet dat iWink nog langer de naam iWebhosting gebruikt. las ik vanochtend in het AD aan de telefoon Simon Wisselink. Hij is directeur van iWink. Meneer Wisselink, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om dit conflict uiteen te zetten. Ik uh, ga de klok starten. Okay. Apple heeft 49.400 medewerkers. Mensen, hoeveel bent u bij iWink? Wij zijn met 30. U bent dus met uh, alle respect een minuscuul bedrijfje vergeleken met Apple. En toch stuurden ze u een dikke brief waarin u werd verzocht om de naam iWeb Hosting te laten vallen. Hoe ja. zit dat precies? Ja, um, ja, vergeleken met Apple zijn wij uh, inderdaad uh, uh, geen partij als je het uh, zo uh, vergelijkt. Um, wij gebruiken sinds uh, 2004 de naam iWebHosting. Hosting voor uh, het, uh, het aanbieden van webhosting-toepassingen web hosting voor onze klanten. Ja. iWebhosting is een samentrekking van, uh, van iWink en webhosting. Wat eigenlijk een algemene naam is uh, op ja. internet voor ons. Um, webhosting wil uh, zeggen dat, ze, dat de klanten de gelegenheid krijgen... om een server die u beheert, allerlei informatie te zetten... die ze dan weer op een website kunnen laten zien, dat soort dingen. Ja, het is eigenlijk het zorgen dat de websites die wij bouwen voor onze klanten... dat die, uh, dat die altijd online beschikbaar zijn. En toen kwam Apple... Ja, vorig jaar hebben wij de, de, de merknaam IWeb Hosting uh, uh, gedeponeerd. En dat was voor Apple uh, uh, de trigger om, uh, uh, om hun advocaten uh, in te schakelen. En, en dan nogmaals, we u gebruikt tevallen. het al, IWeb Hosting sinds? Sinds 2004. Bent u wel een beetje? Laat me het deponeren van die merknaam. Ja, dat ben ik wel met u eens. Beetje maar, dom. Uh, nou, dat kost ook allemaal geld. Jawel. Dus dus, uh, en we moeten natuurlijk een beetje op de kleintjes letten. Maar uh, dat ben ik op zich met u eens. Dat was een wat laat moment. Maar voor ons, uh, uh, wij dachten op een gegeven moment... laten we daar, uh, daar toch toe overgaan. En uh, nou ja, dit komt ervan. Meneer Wisseling, u weet toch dat er gedonder van komt. Waarom? Nou, er is een introductie geweest van de iMac in 1998. Ja. Apple gebruikt een i voor alles wat ze uitbrengen. De iPhone, iPod, iTunes, iPad. En die ja. grote bedrijven, waaronder ook Apple, procederen graag. Ze vinden dat het merkenrecht geschonden wordt. U bent gewoon de i-klos. Nou, maar Apple is natuurlijk niet de enige die het i'tje gebruikt. He. Voor ons, uh, uh, wij associëren het i'tje niet met Apple, maar met uh, IWink. En wij gebruiken het ook al sinds jaren dag. En in de tijd dat IWink bedacht werd, uh, had Apple bepaald geen monopolie uh, op, op het, uh, het i'tje. Maar anders hadden wij natuurlijk ook niet die naam gekozen. Nee, maar u Apple... heeft het niet vastgelegd. De naam iWink is, is gewoon een merk. Dat weet ja. u zeker. Dat, dat weet ik wel zeker, ja. ja. Oké. Okay. Ja. En nee, daar nee, gaat de strijd ook probleem. tegen van Apple of gaat het alleen maar tegen iWeb Hosting? Uh, ze richten zich met name tegen iWeb Hosting, maar in hun brieven uh, gaan ze wel verder. Uh, naast dat ze ons ook eisten dat we ook zouden stoppen met die naam uh, iWeb Hosting, uh, uh, begonnen ze inderdaad ook over uh, het gebruik van het i'tje en dat dat zou, uh, zou lijken op uh, namen die zij ook hebben. Ja. Nou, u heet? Met uw achternaam? Wisselink. Er zit ook een i in, nog een i. Ja, ik bedoel maar. En ja. de voornaam zit ook een i. Wordt wordt dan heel penibel. Wat gaat u nu doen? Gaat u een legertje advocaat in de arm nemen? Nou ja, wij hebben natuurlijk niet uh, de oorlogskast die, uh, die Apple hier aan uh, kan spenderen. Uh, de brieven komen van uh, grote en dure advocatenkantoren uit, uit uh, Londen. Uh, en voor ons is dat uh, uh, toch allemaal wat moeilijker uh, te bekostigen... Um, op dit moment ligt het bij het, uh, bij het merkenbureau. Die gaat een uitspraak doen, dat is eigenlijk stap 1. En daar wachten we eerst maar eens uh, af wat die hiervan, uh, wat hiervan gaan, uh, gaan zeggen. En geeft Apple u de tijd om die uitspraak van het merkenbureau af te wachten? Nee, uh, Apple heeft ons uh, al geëist om op kortere termijn ook uh, te stoppen met de naam. Maar die eisen hebben we in eerste instantie naast ons neergelegd... en gezegd dat we ons, uh, dat de uitspraak van het merkenbureau eerst maar eens afwachten. Uh, het is maar de vraag, stel dat... Uh, wat er ook uit die, uh, dat, uh, die uitspraak komt. Het is maar de vraag of Apple zich uh, uh, daar vervolgens uh, in zal schikken. Al een nieuwe naam bedacht? Uh, nee, zover zijn we nog niet. Zou ik maar eens over gaan denken. We houden we alles wat dat betreft wel open, ja. Want, uh... Ja, meneer Wisseling, helaas de Oké. Okay. Tot iDienst, directeur van iWink. Hartelijk dank voor dit gesprek. De Gids.fm Iedere week doen we de Flatwijk... Ik heb zo'n zin om overal aaien te gaan zermen. Ik ah, hou ermee op. Iedere week doen we de Flatwijk Vollhoven en Zij staan... voor een blik op het dagelijks leven. En dat wordt vandaag vooral beheerst door het Jaarlijkse Wijkfeest... Joost Wilgenhof zit hier, verslaggever. Het moet langzamerhand Zinder in de buurt, hè, Joost? Nou, Zinder is een uh, groot woord, hoor. Het is niet zo dat je overal bij iedere flat een, een aanplakbiljet biljet ziet... Van, uh, uh, van het wijkfeest en het programma. Maar er zijn wel wat mensen die nog bezig waren met uh, de laatste voorbereidingen. Er is ook een voetbaltoernooitje morgen. En er is een clubje Meisjes uit Vollenhoven die bereidt zich uh, stevig voor. Want uh, er zijn allerlei andere voetbaltoernooitjes in Zeist. En daar zijn ze ook naartoe gegaan. En uh, die, die meiden waren behoorlijk fanatiek, willen goed voor de dag komen morgen. Dus. Uh... Wie zijn de aanjagers van het feest? Ja, dat zijn uh, vooral uh, vrouwen. Uh, en in eerste instantie zijn, is het natuurlijk heel veel vergaderd in de afgelopen maanden. Maar Suwat Bellucci en Ina Duit, dat zijn eigenlijk echt de aanjagers. En Ina Duit is van uh, de Stichting Kerk en Samenleving. Die hebben ook een inloophuis daar in Vollenhoven. En uh, zij gaat vertellen wat er allemaal te doen is morgen op het wijkfeest. Er zijn kinderactiviteiten, voetbaltoernooi voor jongens en meisjes. Uh, maar er zijn ook uh, activiteiten voor volwassenen, onder andere de djembe. dus eigenlijk voor iedereen leuk. Uh, er is een pony tour, dus ja, volwassenen en met name ook kinderen. Er is een clown voor kinderen. Sieraden maken, uh, er komt dans, muziek. Nou, street dance. Dus voor alle leeftijden hebben we wat. Jeu de boel en voor iedereen wat wil. Ik heb al een beetje rondgekeken zo op je bureau. Het lijkt erop dat, alsof het daar alleen maar over gaat: hè? huur van de marktkraam, um, vrijwilligers. Vrijwilligerslijsten, marktkramen die worden gevraagd of mensen daar gebruik van kunnen maken. Nou, we maken een schets van het terrein waar alles uh, komt te staan: waar de marktkramen komen, en het springkussen, en waar het voetbaltoernooi uh, komt en de. Spelactiviteiten voor de kinderen. Dus we moeten allemaal een beetje plannen. dat iedereen zijn plek weet. van dat komt daar. En tenten komen daar. podium komt daar. Dus... De huur van die marktkraam. wat zijn dat voor mensen? Die, uh... Dat zijn uh, instanties. Uh, zoals de Woningbouwvereniging. Het wijkteam. Stichting Koumië is een stichting van Somalische vrouwen. Maar ook gewoon bewoners hier in de flat. die graag hun spullen willen verkopen. of die het leuk vinden om hapjes te maken. en dat zaterdag allemaal gaan verkopen. U heeft het al over een Somalische vereniging. Uh, er is een, een Afghaanse vereniging. Ja. En nog, nog meer? Marokkaanse uh, vereniging. Uh, Joegoslavische vereniging. De Tamil-organisatie. En die hebben allemaal een eigen standje? Niet allemaal een eigen stand. Maar ze doen wel mee uh, in activiteiten. Soms dan, uh, maken ze muziek. Is dat eigenlijk met opzet dat, dat in deze wijk die verschillende culturen wel hun eigen clubje houden? Dus niet met opzet, maar dat is wel de praktijk... dat het zo werkt om vrouwen bij elkaar te krijgen. Vrouwen vooral? Met name vrouwen. Ja, We zijn dus nu druk bezig om te kijken... hoe we mannen wat meer bij kunnen betrekken. Omdat die wat... ja. Uh, aanwezig blijven. Dus dat is heel jammer. Die willen we graag ja, hun kennis en kunde inzetten... om ook andere dingen te organiseren. En u probeert ook op zo'n zo feest... de mannen die er wel zijn... om die erbij te betrekken? Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk ook mankracht nodig... om de tenten op te zetten en het podium op te zetten... en uh, elektriciteitskabels aan te leggen... en springkussen. En, ja, er moet van alles gebeuren. En ja, Het is heel prettig als we daar wat krachtige mannen bij hebben. Wat is eigenlijk de achterliggende gedachte van het wijkfeest? Contact en ontmoeting. Dat is eigenlijk uh, waarom we het doen. Meer met elkaar in contact brengen. Zoveel culturen. Je kunt een hoop van elkaar leren. En het is leuk om elkaar te ontmoeten. En dat is, het feest is daar een goed middel voor. Werkt het? Ja. Hoe merkt u dat? Omdat er steeds meer mensen komen en ook wat langer blijven. En uh, ja, men kent elkaar. En, en later is het ook leuk om de bewoners weer tegen te komen die je daar ontmoet hebt. En ook wat gezamenlijk meer activiteiten te ontplooien. Niet ver van het inloophuis daar staat een jongere bus. En de jongere bus gaat zometeen onderweg naar het voetbaltoernooi. En uh, dat gaat allemaal onder leiding van Kasper. Nou, we hebben vorige week ook al een uh, toernooi gehouden. Tot straks, jongetje! Daar waren ook al acht teams. Maar het is allemaal ter voorbereiding op het grote Volhofer toernooi. Ja. Zo, we zijn er. Zodra. Ik heb mijn gekregen. Oh, dit is Vollenhoven. hè? Dus het uh, Vollenhoven team. Ja, het. Ja, die twee meiden ook, die komen ook oh, uit. Oké, stop Vollenhoven. Ik zo'n rare naam, Vollenhoven. Ja. Vind je dat een rare naam, Vollenhoven, voor een voetbalclub? Ja. Nooit niet. Voor voetbal? Het team. gaat niet om de naam, het gaat erom hoe we spelen. Wat vertelt die Het toernooi tijdens het wijkfeest. Is dat het belangrijkste eigenlijk? Nee, winnen is het nee. belangrijkste. Winnen? Ja. Maar wil je hier winnen of wil je op het wijkfeest winnen? Allebei. Allebei? Ja. Alle we proberen, we proberen, we proberen doen wat we doen maar zo. kunnen. We, we doen ons best. Ja, Tweede ja. ja. ja. wedstrijd is afgelopen. Nu moeten de meiden van Vollenhoven aantreden. Jij staat verdediger. Tommino, jij staat keeper. Celep, juist staat spits. Ik sta, ik sta mid en Moment staat keeper. Ja? Yes. Succes, hè? Het is een beetje kluitjesvoetbal. We zijn, we zijn eruit. Hey, 1-0. eerst uit? 1-0 voor Vollenhoven. Gefeliciteerd, uh, Vollenhoven. Oh, ja, uh, mooi doelpunt. Uh, yeah. ja. Ook de dames hebben de eerste wedstrijd met 2-0 gewonnen. Ja, dat is, uh, goed teken. Ja, dat motiveert ja. ook. Hè? Ja. Nog even over het wijkfeest. hè? Ja. Waarom is het zo belangrijk eigenlijk? Voor de samenbinding met de mensen onder elkaar is heel mooi. Maar merk je dat ook echt? Dat je dat later, als dat feest alweer weg is, dat die binding dan blijft? Of dat mensen elkaar dan daarna opzoeken? Het is wel het ja. centraal punt waar het gehouden wordt. En, uh, en, uh, als het is een middel, middel om, om, om contact met elkaar te leggen. En dat contact, dat, dat, dat, dat, ik denk wel dat dat blijft ook. Mm -hmm. Ik bedoel, als ik jou vandaag spreek omdat er een bijt is op Rad 3 of, of, of, of een evenement, dan uh, groet ik jou de volgende keer uh, wie weet in de supermarkt. Ja. Iedereen wordt gewoon uh, ja, benaderd ja. met allerlei voorzieningen, uh, toch, uh, Rashid? Ja, ja, klopt. Het is goed uh, gepromoot. Ja, toch? Ik begreep ja. van de mensen die het organiseren, dat het vooral vrouwen zijn die het mede organiseren. Dat, dat de mannen een beetje ja. achterblijven. Dat is mij niet opgevallen. Ik, uh, of het is zo dat ik meer met de jongeren bezig ben, dat kan ook, en niet met de vrouwen. Dus, nee, maar ze willen er echt een, uh, ja, een actie van maken om de, de, de mannen wat meer bij het wijkgebeuren te betrekken. Ja, dan moet je andere middelen gebruiken, denk ik. Als, als jij voor het wijkfeest uh, veel dingen te bieden hebt die, die vrouwen aantrekt, dan moet je even kijken hoe je dat kan doen voor de mannen. Maar uh, we moeten maar even kijken hoe het zo, gaat. Wie weet dat er wel meer mannen uh, erop afkomen. Ik ga dat morgen maar eens controleren. Dat er inderdaad meer ja. activiteiten zijn voor vrouwen dan voor mannen. Maar dat kan het misschien ook liggen aan de betrokkenheid van de mannen in die wijk, of niet? Dat zou kunnen. En uh, de gemeente wil ook dat er meer mensen, ook meer mannen, betrokken raken bij die wijk. En ze gaan daar morgen op het wijkfeest gaan ze daar ook actief werven. En later in de week gaan ze ook met een soort bakfiets. De buurt in om uh, mensen te, werken, uh, te werven. om meer betrokkenheid uh, te krijgen bij uh, Vollenhoven. Volgende week meer, ook over dat feest van morgen. Dankjewel, Joop. Joost. Dank je. de Gids. Ik schets u even een beeld van wat er gisteren in de Tweede Kamer gebeurde. Geert Wilders is aan het woord en hij sneert in ronkende bewoordingen. in de richting van Job Cohen. Hij heeft het over immigranten als stemvee. Emil Roemel van de SP pakt de interruptiemicrofoon. En wat zei u toen, meneer Roemer? Nou, dat ik dit echt uh, te ver vond gaan... om uh, categorisch zoveel mensen uh, over één kam te scheren... en zo denigrerend weg te zetten. En ik vind het echt uh, uh, buitenproportioneel en ik vind het niet kunnen. En u liep weg? En u liep ja, niet ik alleen. zei van, uh, als je zo uh, door blijft gaan... Dan, uh, dan weiger ik verder naar je betoog te luisteren. Dus dan wacht ik wel even op de gang. En de Edward Ergang, Die vertelde gisteravond op de televisie... dat dit was afgesproken in de fractie. Vond u het niet vreemd dat de PvdA bleef zitten? Nou, afgesproken in de fractie. We hebben het natuurlijk vaker uh, over gehad... Uh... <tie> Sorry. Over de manier waarop de PVV mensen categorisch uh, uh, uh, opzij zet. En we hebben gezegd: van nou, dat moeten we gewoon niet over onze kamer laten gaan. Dat kan gewoon niet. Dus als zoiets een keer voorvalt, dan vind ik dat ik daar gewoon iets van moet zeggen. En het gewoon niet moet pikken. En gisteren was dat zo'n uh, zo voorval. En daarom uh, liepen wij weg. En ja, dat de PVV dat niet deed, dat is, uh, dat is aan hen. Dan moet je aan hen vragen welke afweging zij gemaakt hebben. Ik vond het een statement die ik moest maken. Nou, gewoon al plastic. Ik zat er ook gisteravond bij Knevelen van ja. der Brinken. Die zei: ja, wij blijven argumenteren. Is dat niet verstandiger trouwens? Daarom was ik na vijf minuten nadat uh, uh, Wilders klaar was... ook gewoon weer terug het debat in om de rest van het debat uh, te voeren. Kijk, ik blijf niet elke keer weglopen, dus daar heeft hij een punt. Maar ik moet op zo'n moment wel een statement maken. Ik vind het gewoon niet kunnen. Als je 1 uh, uh, miljoen mensen die in, uh, in Nederland wonen... werken, verblijven, uh, recreëren, genieten, meedoen... Uh, als je die categorisch zegt van uh, dat is gewoon islamitisch stemvee. Ik vind het gewoon niet kunnen. Ik vind in Nederland, dan moeten we niet pikken met elkaar... hoe hard het ook gaat in het debat, en ik doe er af en toe ook aardig mee... Zo ga je niet met je medemens in de samenleving om. En ik pik daar gewoon niet, nu niet en nooit niet. Dus iedere keer is de PVV-leider zijn stokpaardjes bereid... om verlaat verlaten. SP de zaal? Nee, dat, uh, of ik bedenk iets anders. Of ik de volgende keer ga ik er misschien vol uh, uh, met argumenten in. Maar ik, ik laat het in ieder geval niet over mijn kan gaan. Ja. Maar het is niet zo dat het een consequente uh, behandeling mm -hmm. wordt... van de woorden van de SP-leider. De PVV-leider. Nou kijk, ik vind dat wij, uh, en ik hoop dat de, de Kamer dat breed gaat doen, dat we dat gewoon niet accepteren. Je mag heel hard in argumenten zijn. Je mag uh, vinden wat je, wat, wat je wilt. Er is, uh, vrijheid van meningsuiting in Nederland en Dat is een groot goed. Maar dat is wel anders dan mensen uh, categoriaal met een hele groep zo schofferen. Ik vind dat we dat niet moeten accepteren. Meneer Roemer, ja? luistert u even. En zingt u even mee. <middels> Wat was dat? Dat was een, het welkomstlied wat ik gekregen heb op een kleine school in de grootste sloppenwijk van Kenia in Nairobi. We zijn daar op bezoek geweest en uh, die kinderen die hebben daar ons ontvangen. En met een 10, 12 -tal kinderen hebben ze ons een aantal, uh, met een aantal liederen uh, verwelkomd. En het was een delegatie uit de SP-fractie? Ja, ik ben uh, zelf uh, naar Kenia gegaan omdat ik vind dat ik als uh, fractievoorzitter... op alle terreinen uh, uh, moet kunnen meepraten, moet kunnen meediscussiëren... maar vooral ook gezien moet hebben uh, hoe het eraan toe gaat. Nou, in Nederland kan ik heel veel doen. Ik ben nu op dit moment op een werkbezoek uh, op een school in Arnhem. Maar als het gaat om ontwikkelingssamenwerkingen, waar gaat het Nederlands geld naartoe... En uh, hoe zit dat uh, in het buitenland? Ja, dan moet je er toch een keer geweest zijn. En daarom ben ik uh, naar Kenia gegaan een hele week uh, met uh, Ewout Eergang... die is meegeweest en met Erik Smaling, uh, eerste Kamerlid van ons... en een fractiemedewerker, om een aantal projecten uh, in, uh, in Kenia te bekijken. En was het uw eerste bezoek aan Afrika? Ja. ja. En er zijn mensen die daar daarna goed verliefd zijn op dat continent. Ging het u ook zo? Uh, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Het is, uh, kijk, we hebben daar vooral uh, dingen gezien die ik vond dat ik moest zien. Dus de grote sloppenwijk in Nairobi ben ik een... Uh, ruim, ruim een dag geweest. Uh, nou, daar slaat je maag echt uh, zes keer over. Ja? Als je ziet waar 300.000 mensen, 300 mensen op een helling wonen in huizen... wat gemiddeld vijf, zes vierkante meter is. Niet groter, van een beetje leem en een paar stokken en wat plastic dak. Geen water, geen elektriciteit. De riolering die gewoon over straat loopt, er is geen riolering. Dus je, je loopt gewoon tussen, tussen de vlaaien door van het ene huis naar het andere huis... Uh, ja, dan, raak uh, raakt je enorm. Ik heb, een, uh, een dag geen eetlust gehad. En u bent ook nog een enorm vluchtelingenkamp geweest, hè? De Somalische ja. grens, lees ik op uw ja. website. Ja. Dat is een, eh, uh, aan de Somalische grens, Dadaab. Daar zitten 350.000 vluchtelingen. Wat eigenlijk gebouwd is voor zo'n maximaal 80.000 per kamp, zijn er drie. Dus 250.000 mensen? Het is inmiddels de, de derde stad van Kenia. Alleen ze mogen het kamp niet uit, ze mogen niet werken en ze worden daar opgevangen. Het is zo dat uh, een aantal levensbehoeften, die, die zijn er. Als uh, mensen zich daar registreren, dan krijgen ze drie keer per dag uh, te eten. Ze krijgen schoon water. Er is medische zorg en voor de kinderen onderwijs. Dus dat is goed geregeld. Uh, maar aan de andere kant, ja, het is zo verschrikkelijk uitzichtloos. Ik, ik was even te gast bij een registratiekantoortje waar een moeder haar baby kwam registreren. En die, die man van de UNHCR die dat allemaal aan het registreren was... die draait zich om en die zegt tegen mij... oh ja, die moeder is hier ook geboren. Ja, daar sta je gewoon even vijf minuten mm -hmm. gewoon, gewoon even perplex stil. Wat is dit voor een uitzichtloze situatie? Kinderen van 12, 13, die moeten zeggen... ik wil later piloot worden of ik wil verpleegster worden of maakt niet uit. En daar is het van, kom ik hier ooit überhaupt uit dit kamp? Maar wat zegt dat dan over de opvang van vluchtelingen in de regio... waar Nederland en ook uw eigen partij zo voor is... Nou, ik, eh, ik vind dat daar dus eh, meer aandacht voor moet komen. Een aantal elementaire dingen die zijn geregeld. Ik bedoel, als er medische zorg nodig is, dan kunnen ze daar gratis gebruik van maken. Eh, evenals ook onderwijs. Maar ik ben ook bij die school geweest daar. Eh, dan zie, de, de helft van de kinderen, die kan eh, binnen onderwijs krijgen en de helft buiten. Want er is niks. En eh, het kamp is eigenlijk gemaakt op 240.000 vluchtelingen. Dan zitten er 350.000. Dus die anderen zitten een beetje buiten die kampen, maar hun, uh, hun huisjes op te bouwen. Maar daar kunnen geen voorzieningen naartoe, want dat mag dan weer niet van Kenia. Ja, want ja, het, is, het is gebouwd voor 240.000 en niet groter. U zegt dus, meer aandacht, dat betekent ja, eigenlijk meer geld. Daar zal, uh, daar zal uh, uh, meer geld naartoe moeten om uh, die mensen menswaardig op te vangen. Absoluut. Is dat hè? Dat is het toch niet? Nou ja, het is maar net waar je het, eh, waar je het eh, naartoe brengt, maar ik vind dat wij, eh, eh, eh, als we zorgvuldig kijken en als wij vinden met elkaar dat al die mensen niet naar Europa moeten komen bijvoorbeeld, maar dat ze in de regio moeten worden opgevangen en volgens mij wil de Kamer dat eh, massaal allemaal, dan moet je zorgen dat die mensen daar ook eh, menselijk worden opgevangen. Ze zijn een heel eind, maar dat moet een aantal dingen echt verbeteren. Maar er is geen geld voor, wilde ze zeggen, het geld van allemaal naar Griekenland. Ja, dat, uh, dat kan ik me voorstellen, want dat zeg ik ook wel eens. Uh, kijk, het geld wat er is, dan moet je kijken waar je het, uh, het heen brengt. En dat daar zorgvuldig gekeken wordt welke projecten wel en welke projecten niet. Volgens mij uh, moet je eerder praten over verschuiving van de middelen. Maar dat, uh, maar dat we meer aandacht moeten hebben voor die grote vluchtelingenkampen, absoluut. Maar het allergrootste probleem is natuurlijk van de situatie in Somalië. Want het blijft zo uitzichtloos, omdat al die mensen natuurlijk nooit terug kunnen naar Somalië. Omdat het daar uh, politiek gezien natuurlijk gewoon drama is. En die mensen, ik heb ze daar gesproken... Ik zeg, waarom komen jullie nou? Wat is jullie argumentatie om nou uh, zo lang te lopen om in het kamp te komen waar het zo uitzichtloos is? Ja, zei ze, waar ik woon, daar is het alleen maar oorlog. Vrouwen worden verkracht. We hebben niks te eten. Ja, daar ga je wel lopen. Eengrijpen door de NAVO? Nou, dat is geen doen. Daar hebben we natuurlijk eerder. Uh, ja, het is eerder, uh, gebeurd, eerder gebeurd met alle ellende van dien. Maar dat er politiek uh, op hoog niveau uh, echt aandacht, meer aandacht voor Somalië moet komen, hoe moeilijk het ook is, uh, ja, dat is volgens mij de enige uitweg. Nou zijn veel Afrikaanse landen, en niet in het minst Kenia... berucht om de onuitroeibare corruptie onder politici. Veel ja. ontwikkelingsgeld komt daardoor in verkeerde handen terecht. Heeft u dat ook vast kunnen stellen daar? Nou, het is een, een groot goed dat wij geen budgetsteun aan Kenia geven. Dat vind ik, vind ik heel goed. Maar wat vooral heel goed is, is dat uh, die enorme hervormingen daar uh, van onderop gekomen zijn. En uh, Nederland heeft bijvoorbeeld zeer actief meegewerkt... aan het schrijven van een nieuwe grondwet voor Kenia. En die is vorig jaar via een referendum door twee derde van de bevolking aangenomen. En dat is echt een, een enorme grote sprong voorwaarts. Nu moet die grondwet natuurlijk wel geïmplementeerd worden. Dus er moeten allemaal wetten van gemaakt worden. Maar dan zie je dat de zittende politici... Wat de duurst betaalde politici van de wereld zijn, schandalig. Die verdienen zo'n 15.000 dollar per maand en betalen niet eens belasting. Dus 15.000 dollar per maand? Ja, dus die mensen die moeten echt bij de volgende verkiezingen in 2012 massaal worden weggestemd. En ik heb echt mijn hoop op een nieuwe generatie mensen die die grondwet uh, gaat uitvoeren. Zorgen dat het allemaal in wetten wordt vastgelegd. En ik heb, ik heb grote hoop dat dat voor de komende vijf jaar in Kenia echt de goede kant op gaat met zo'n grondwet die echt door de mensen zelf is opgesteld. En dus alleen die... gebaseerd op die grondwet? Die hoop ja, die, die u heeft over Kenia? Nou, niet alleen uh, op die grond, maar dat is natuurlijk wel heel fundamenteel. Als je ziet dat uh, de macht van de president daarin uh, fors wordt gekort... en dat er veel meer regionale politici zijn die voor hun eigen regio nu uh, zichtbaar uh, gekozen gaan worden... Uh, dan zie je dat er in ieder geval veel meer politieke lagen komen om mensen te controleren. Er komt ook een soort Eerste Kamer nu in Kenia. Dus dat is echt een grote sprong voorwaarts. Maar ik, ik heb ook met, uh, met heel veel mensen, vooral jongeren gesproken, die, uh, die met bedrijven... Begonnen zijn. Ik heb een heel modern IT-bedrijfje gezien in Nairobi, waar inmiddels in, in no time zo'n 56 mensen werkzaam zijn die, uh, die echt uh, uh, met projecten bezig zijn om de landbouw te moderniseren. Nou, als, als je dat aan de andere kant ziet gebeuren, dan denk ik van nou, er is heel veel hoop in zo'n land als Kenia. Ja, u schrijft er mooie dingen over in het dagboek op ja. de site. Uh, blijft u nog even zitten daar in de Maria School in Arnhem en dan kom ik zo bij u terug. Oké. Okay. U heeft nog van ons de groet Zembla over hoe je ondanks Japan toch kunt overgaan op de bouw van een nieuwe kerncentrale hier in Nederland. En Wim Oude over de bende elektronica in de moderne auto. kan allemaal kapot. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1, het nos journaal. De topman van winkelketen C1000 heeft een boete gekregen van financiële waakhond AFM. Topman Heitman had op een bijeenkomst verteld over een komende overname van Super de Boer. En voor straf moet hij 200.000 euro betalen. Westerse kledingmerken laten hun kleding nog altijd maken in omstreden Indiaanse textielfabrieken. Uit onderzoek van twee Nederlandse organisaties blijkt onder meer dat tienermeisjes daar moeten werken onder slechte omstandigheden. De prijs voor een gemiddelde koopwoning is vorige maand met ruim 2% gezakt... vergeleken met een jaar eerder. Die daling is twee keer zo groot als in maart... blijkt uit cijfers van het CBS in het Kadaster. Vrijstaande huizen daalden het sterkst in prijs. En Nederlandse wetenschappers gaan in Azerbeidzjan, Georgië en Armenië... op zoek naar zaad van wilde spinaziesoorten. Dat zaad kan belangrijk zijn voor de veredeling van spinazie. En wilde spinazie is bijvoorbeeld beter bestand tegen ziektes... We gaan op zoek. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Muidenberg 5 kilometer. En aansluitend op de A6 richting Lelystad... tussen Muidenberg en Almere Zand, 2 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Reewijk, 5 kilometer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer open. En een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... voor de brug bij Gorkum zorgt inmiddels voor 11 kilometer file. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En net over de grens in België weer een lange file op de A16-119... vanuit Breda naar Antwerpen. Tussen de grens en Sint-Job in het Goor 15 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen kan vanaf knooppunt Klaverpolder beter omrijden... via Roosendaal over de A17, de A58 en de A4. Vara, Radio 1. De met Felix Meurders. Hoe meer elektronica, hoe meer storingen. De logica in de moderne auto. En hoe bouw je een tweede kerncentrale ondanks de ramp in Japan. Dat zijn onderwerpen die zeker voor 12 uur nog aan bod komen. En verder praat ik nu door met voorman Emile Roemer... van de Socialistische Partij... die deze maand met een delegatie op werkbezoek was in Kenia. Daarover een dagboek heeft geschreven. Dat heet Dagboek Kenia en dat staat op sp.nl. Meneer Roemer, toch nog even over maandag... want er gaat iets belangrijks gebeuren maandag. Hebt u enige wat? <laughs> ik, uh, ik denk zo dat u de eerste Kamerverkiezing bedoelt. Ja, er wordt gestreden om restzetels. En vooral premier Rutte was lekker aan het, uh, aan het lobbyen. Die had dan ja. iemand uit Zeeland uh, aan de haak geslagen. Ja, ja, dat zal malig moeten blijken of dat genoeg is. Wat denkt u? Het, ik vind het heel moeilijk. Dit, eigenlijk is het een hele rare tombola. We hebben eigenlijk van tevoren eh, eh, hebben we als een speet initiatief genomen van dat zouden we niet moeten hebben met de Eerste Kamerverkiezingen. We hebben een voorstel ingediend om lijstverbindingen bijvoorbeeld af te schaffen om juist eigenlijk dit zo'n circus te voorkomen. Maar dat is blijkbaar niet genoeg geweest. Uh, het is nu uh, zo spannend. Uh, komt uh, dit kabinet aan 38 zetels samen met SGP, ja of nee? En uh, ja, dan hangt het op de restzetels. En uh, dan zie je toch een heel circus ontstaan van als de een nou een stem van de een krijgt... en jij weer eentje van de ander, dan kan er net een uh, een zetel meer voor de coalitie of de oppositie schelen. Ja, en als het precies op 37-37 op zit, dan is het wel heel belangrijk waar die 38e zetel dan uh, die laatste restzetel naartoe gaat. Ja, sommige vvd statenleten las ik, en zeker diegene uit het noorden van het land, in Friesland met name, die overwegen om uh, hun stem te geven aan de SGP, omdat de VVD meer stemmen heeft uh, ja. uh, dan ze zetels kunnen krijgen. Dus er zit een restzetel ergens voor een andere partij in. Nou, dat gunnen ze aan de SGP. Wat vindt u daarvan? Ja, dit, dit soort uh, dingen ga gaan, uh, gaan je krijgen en ik sluit niet uit dat het in de oppositie ook gebeurt, uh, maar we zouden het eigenlijk met elkaar helemaal niet moeten willen, dus vooral uh, heel snel na maandag dan hoop ik eigenlijk dat de senatoren bij elkaar gaan zitten en met voorstellen gaan komen dat dit eens en nooit meer uh, gaat worden. Maar dat gaat gebeuren en het belang is natuurlijk verschrikkelijk groot. Als wij als oppositie uh, de coalitie van een meerderheid af kunnen houden in de Eerste Kamer en daardoor meer invloed op het beleid kunnen krijgen, ja dan is dat iedereen wel wat waard en zo uh, redeneert Rutte ook. Dus hoewel het uh, geen goed systeem is, is het wel logisch dat, ja, dat het nu, uh, nu het speelt... dat iedereen daar wel mee bezig hoe is. Hoe doet u dat? Nou ja, voor ons is het makkelijk. Uh, uh, meest ik bedoel, Wij hebben geen, uh, geen reststemmen. Wij zitten heel dicht tegen een restzetel aan. Dus ik ja, dus bent SP, staten, van D66 en de Partij voor de Dieren... Bijvoorbeeld, dus voor staten alle SP'ers geldt... Uh, ...van die partijen op de SP gaan stemmen. Ja, dat, uh, uh, dat zou niet gek zijn als partijen natuurlijk op de SP stemmen. Hoe meer <laughs> op ons, hoe liever het zijn er over gemaakt? Nou, ik heb dat niet zo van dichtbij gevolgd. Oh, ik, weet kom op, wel... ik weet dat, wel dat er wel. Het gaat om heel zware politieke ja, zaken. Zeker. Ik, uh, ik heb dat uh, daarom ook netjes aan de Eerste Kamerleden gelaten. Ik weet dat er gesproken wordt met alle uh, partijen, maar het is een enorm gepuzzel. Uh, want je weet nooit wie wat gaat doen, maar uh, zeker wordt er natuurlijk gesproken, en ook, uh, ook wij spreken gewoon mee, daar, uh, daar lig ik niet over. Nee, want het zou te gek zijn uh, om geen strategie te bedenken nou, om precies. het kabinet naar huis te sturen. Kijk, in ieder geval om te zorgen dat we meer invloed op het beleid krijgen, of we met uh, 38 zetels het kabinet naar huis kunnen sturen. Ik denk het niet, daar gaan ze nog altijd zelf over, en de liefde tussen de VVD en de PVV is te groot. Dat zagen we uh, gisteren. gisteren wel. <laughs> ondanks, ondanks zware beschuldigingen en scheldpartijen blijven ze verliefd op elkaar, dus daar is voorlopig nog even geen stok tussen te krijgen. Maar de SP-fractie in de Eerste Kamer, die trouwens bijzonder groot gaat worden... Hè? Uh, 12 zetels? Nee, dat hadden we. Uh, we hadden er elf nu. Uh, oh, elf. Uh, en we, we hopen er nu acht te krijgen. Daarmee ben je nog een grote fractie in de uh, Senaat. Dan zit ik helemaal in, vast in Senaat. Heb ik oude gegevens hier. streep ik onmiddellijk door. <laughs> ja. uh, maar de, de, de SP die gaat aan de orde stellen uh, dat dit allemaal niet meer kan. Dat het niet meer democratisch is. Want dat lijkt natuurlijk nergens naar. Precies, dat hebben we eigenlijk uh, van tevoren al gedaan en dat heeft geresulteerd in het uh, afschaffen van, uh, uh, van lijstverbindingen, en, maar dat blijkt uh, dus nu gewoon niet genoeg te zijn. Kijk, ik zou niet goed... nou, de eerste, hem... eerste Kamerfractie doen? Dat is natuurlijk aan de Eerste Kamer. Maar, nee, ik, kan maar mij voorstellen, ik kan mij voorstellen dat wij met elkaar een manier gaan vinden dat de uitslag van de Provinciale statenverkiezing. dat die direct meteen gewoon doorberekend wordt. En dat je op dezelfde avond weet wat daarmee de zetelverdeling in de Eerste Kamer is. En dan ben je van dat hele gezeur af. Mooi voorstel. Dacht ik ook. Ik ben benieuwd wat het is toe leidt. Hartelijk dank, Emil Roemer. Graag gedaan. We wachten in spanning af wat er allemaal gaat gebeuren aan de maandag. Vara. De gids .fm. De wereld ontvangen. Dan vangt een nootje op nieuws over de Taliban. Ja, dat is eigenlijk meer een, een klein nieuwtje. Namelijk dat de, de Taliban twittert in het Engels. Ze hebben hun eigen Twitter-account. Dat meldde de, de correspondent van The Guardian die in Afghanistan zit. Die meldde dat onlangs. En in het begin stuurde die Taliban alleen maar uh, berichten in het doen. Nou, die, uh, de Afghanen kunnen dat wel begrijpen, maar wij niet. En sinds vorige week dus sturen ze ook berichten in het Engels voor de rest van de wereld. Maar is dat dezelfde Taliban die destijds toen ze de wind hadden in Afghanistan? Televisie en radio hebben verbannen. Ja, ja onder, onder dat Taliban-bewind stonden nog hele zware straffen he, op bezit van allerlei moderne apparaten, zoals radio en tv-toestellen. Maar ze zijn al een tijdje overstag. Uh, die Taliban die hebben ook een, uh, hun eigen websites en discussiefora op internet. En in het profiel van hun Twitter-account staat ook een verwijzing naar het islamitische. Emiraat Afghanistan, want zo noemde de Taliban Afghanistan... en een verwijzing naar hun website. En waar twittert de Taliban zoal over? Ja, het is eigenlijk een, een, een continue stroom aan uh, berichten... eklatante successen, overwinningen op het slagveld die ze boeken. Met ja, af en toe een melding dan dat een paar van die mujahideen die hebben dan het martelaarschap omhelst. Oftewel, ze zijn gesneuveld. Maar verder is het eigenlijk een grote Taliban goed nieuwsshow. Uh, gisteren bijvoorbeeld zag ik, een, uh, zag ik een bericht... dat de mujahideen hadden een basis van de Franse indringers in Kabul aangevallen. Uh, nou, dan klik je verder naar mijn website hè, voor, het, voor het wat uitgebreidere bericht... en dan lees je dan dat ze die Fransen hebben bestookt met mortieren en raketten... en dat elf Franse militairen zijn gedood of gewond geraakt. Dat klinkt nogal indrukwekkend, maar... Kunnen we dat voor waar aannemen, dit soort tweets? Nee, nee niet echt. Als je, uh, de, volgens mij zijn ze op zijn minst zwaar overdreven. En als je dit bericht van gisteren over die Fransen. Ja, dat zou breaking news moeten zijn, zo'n groot uh, verlies voor de Fransen. Maar ik heb er helemaal niks over terug kunnen vinden. Dus ze verspreiden propaganda. Ja, ik denk het wel. Um, en als je die, die, die Twitter-account zo bekijkt, dan is het overgrote deel van die berichten. Is een beetje onzin. Hè? Want dat kun je wel checken aan de hand van allerlei internationale media. En uh, de, de NAVO uh, heeft natuurlijk uh, eigen mediaberichten. Maar ze maken ook video's van hun aanvallen op, uh, op NAVO-troepen in Afghanistan. En dat is niet zozeer onzin. Niet zo onzin als je de in, die, in die Twitterberichten leest. Dan kun je ze echt aan het werk zien. En een goed voorbeeld uh, is een video, die is wel wat ouder. Komt al uit 2008. Deze video die werd in die jihadkringen op internet... Uh, weet hij al heel erg druk doorgestuurd. En op een gegeven moment wist ABC daar ook de hand op te leggen. En die hebben ze toen uitgezonden op tv. En wat je ziet is hoe 150 Taliban strijders een afgelegen Amerikaanse legerpost omzingelen en aanvallen. Just a few hours earlier, Taliban fighters on their way to kill American soldiers. Hello. They chat calmly on their radios. Relax, brother, says one. And they pray to Allah. And then, as dawn breaks, the assault begins with a hail of gunfire. Nou, bij die aanval sneuvelde uiteindelijk negen Amerikaanse militairen. Raakt er 27 gewond. Dat is nog altijd een van de bloedigste Taliban-aanvallen uit die hele oorlog. Nou, en op zo'n video als deze zie je dus eigenlijk de andere kant van de oorlog. De Taliban-kant. En zie je dan ook dingen die je niet ziet op CNN bijvoorbeeld? Ja, want wat me opvalt... ik, ik kijk heel veel van, uh, van die video's en reportages over Afghanistan. Ik zag laatst nog een documentaire, 'Restrepo', die was uh, genomineerd voor een, uh, voor een Oscar trouwens. Uh, die makers die hadden een, uh, een Amerikaanse eenheid... in het gevaarlijkste deel van Afghanistan... hebben ze een jaar gevolgd, zijn ze mee opgetrokken. Je ziet constant komen die mannen onder vuur... ze schieten terug, vuurgevechten, uh, over en weer. Maar het enige wat je ziet zijn die Amerikaanse militairen. En, en Taliban-strijden zie je eigenlijk in het hele uur ja, niet. En uh, zo gaat het heel vaak eigenlijk in die westerse reportages. En als je dan... Zo Zo'n zo Taliban-video ziet, zoals deze, maar er zijn er heel veel van. Ja, dan zie je dus die, die mannen en, en jongens, he, jonge Taliban-strijders... want ze zijn vaak heel jong. Uh, dan zie je ze zich voorbereiden, ze bidden, ze praten in walkie talkies, ze hebben tactische plannen, he, dat, dat zie je normaal niet. En wat willen ze met die video's dan? Ja, ik denk vooral zieltjes winnen. Da daar is de Taliban mee bezig. En ook uh, Al-Qaeda heeft zich daar heel erg op, uh, op toegespitst. Dat is echt een speerpunt geworden. Een jaar of zes geleden hebben ze een uh, speciale mediatak... echt een soort mediabedrijf opgezet. Die heet uh, Assahab. En uh, bijvoorbeeld de laatste ingesproken boodschap van Milad, die kwam uh, laatst naar buiten. Uh, die komt daar vandaan. Ja, die bin Laden, zijn laatste boodschap ging onder andere over uh, de Arabische lente, hè, die wind van, van verandering die door Tunesië en Egypte waait, die hmm. zoekt toch naar bevrijding. Nou, kijk je naar dat beeld, uh, want er was ook beeld bij, uh, dat is goed ook te zien op onze website, dan zie je uh, rechts onder in beeld het gouden assahab logo En dat logo, dat zie je overal terugkomen, uh, ook op de microfoons en zo. En uh, let op dit beeld, uh, dat komt uit een Asshab-uitzending, en dan vraag ik aan jou: is er iets wat je opvalt? Uh, ik zie een opgeheven vinger. Een tafel. Een mobiele telefoon of een afstandsbediening of iets dergelijks. En iets van een koffiepot. Ja, dat is een koffiemok. Ah. Ja, en dat, dat wil wel zeggen, die koffiemok... Ja, alsof die een soort van David Letterman is. Hè? Dit, dat zie je heel veel in Amerikaanse nieuwsshows en talkshows. Oh, daar staat wel daar staat... hetzelfde logo op. Daar staat hetzelfde logo op. God, dus daar zijn ze ontzettend mee bezig. Ja. Wat zegt dat volgens ja. jou... Ja, dat Al-Sahab zich, wil zich heel graag presenteren als een serieuze mediaorganisatie, Een soort van CNN, een Al Jazeera. Dus Sahab dat verkoopt het merk Al-Qaeda. En dat, was, dat merk Al-Qaeda was lange tijd niet populair onder de doelgroep, de moslims. Want uh, Al-Qaeda maakte gewoon heel veel slachtoffers uh, onder, onder uh, moslims. Maar dus via dat Al-Sahab is Al-Qaeda weer interessant geworden. Zelfs amusant om naar te kijken. Uh, dat zegt uh, Al-Qaeda-deskundige Jared Bragman. Die zegt met al die video's en die websites... want die zien er steeds professioneler en gelikte uit. Haalt Al Qaeda haalt fans binnen, eigenlijk cheerleaders zoals Brackman ze noemt. You have these passive consumers all over the world who are downloading this material, watching these videos, supporting it from the margins. They're the cheerleaders. Al Qaeda's goal is to transform consumers into producers. Ja, via dat media mediabedrijf Assehab verpakt Al Qaeda dus zijn ideologie in een, ja, in een heel mooi strak gelicte jasje. Ja, met als doel uiteindelijk om van die passieve mediaconsumenten die al die filmpjes kijken en, en downloaden... Uh, van die cheerleaders dus, om daar actieve Al-Qaeda-leden van te maken. Nou, volgens die Brackman betekent dat dan niet per se... dat ze naar Afghanistan moeten gaan om daar met een Kalashnikov rond te gaan lopen. Uh, want een jihad kun je veel breder zien. Die cheerleaders die kunnen ook aan het jihad meehelpen... door filmpjes te monteren en van die, van die grafische vormgeving te maken... voor Al-Qaeda-websites. Dus is eigenlijk een soort van Al-Qaeda 2.0. Willem van den Noot 2.0. Hartelijk dank. Tot maandag. De muziek van Zemmelen natuurlijk. En in dat programma gaat het morgenavond over een nieuw te bouwen... kerncentrale in Borselen. Tenminste, als het aan het huidige kabinet ligt. In de omgeving van Borselen en in Den Haag wordt druk gelobbyd en gemasseerd... ...om die nieuwe centrale te kunnen realiseren. De rest van Nederland krijgt daar weinig van mee... Zembla ging op onderzoek uit in de Zeeuwse gemeente Borstelen. En het programma maker Hattie Nietjes hier. Goedemorgen. Na Goedemorgen. Nou, de ramp in, in Japan is het bouwen van een kerncentrale natuurlijk omstreden... maar dat weerhoudt minister Verhagen van onder andere Economie er toch niet van... om de plannen voor een tweede centrale in Borselen gewoon door te zetten. En welke tactieken worden er nou voor gebruikt... om die kerncentrale daar voor elkaar te krijgen in Borselen? Ja, er worden allerlei tactieken voor gebruikt. En vooral natuurlijk na die situatie in Japan... was het belangrijk om de mensen te laten weten... Uh, er is niet zoveel aan de hand, de mensen moesten gerustgesteld worden. Uh, belangrijk om de mensen uit te leggen, uh, de situatie is in Japan is volstrekt anders dan die bij ons in Nederland. En ja, vooral eh, meneer Tim van der Hagen van de TU Delft viel op in dat opzicht... omdat hij vlak na de ramp eigenlijk uh, in het NOS-journaal vertelde... het uh, komt allemaal heel snel weer helemaal in orde. Ik denk dat we het ergste echt wel gehad hebben. En dat dus nu, we hebben steeds, sowieso steeds meer tijd... doordat de warmteproductie minder en minder wordt. En uh, men krijgt de situatie nu langzaamaan uh, in orde. En vlak na deze uitspraak ging het allemaal mis in Fukushima? Ja, toen gingen het vanaf. En ja, veel deskundigen waren kritisch over zijn uitspraken. He, die vonden, uh, dat, dat, dat kun je niet zo kort na zo'n ramp zeggen. Bijvoorbeeld uh, energiedeskundige professor J. Rotmans... van de Erasmus Universiteit. Die heeft het in onze uitzending over een blinde vlek... die hij waarneemt bij techneuten als het over dit soort dingen gaat. Elke 15 jaar worden we weer geconfronteerd met een calamiteit of een ramp. En... De technici zeggen dan, de volgende generatie kerncentrales, die is echt veilig. Die is inherent veilig. En dan gebeurt er weer een ramp. En dan zeggen ze, ja, maar de volgende generatie is daartegen bestand. En dat noem ik dus die uh, blinde vlek. En dat vind ik uh, onverantwoorde uitspraken. En die burger wordt dus gerustgesteld en een slaapgezust, kun je wel zeggen. Hè? Ja. Welke tactiek wordt er nog meer gebruikt... om het draagvlak te krijgen voor uh, nieuwe kerncentrales? Een hele belangrijke tactiek is natuurlijk om heel Nederland te laten weten... als we geen kerncentrale bouwen, dan stort onze hele economie in... Uh, en er wordt natuurlijk ook tactisch gezegd tegen de individuele burger... het is voor u persoonlijk heel belangrijk dat er een kerncentrale zou komen... anders uh, dan wordt de elektriciteit voor u duurder. En bijvoorbeeld mevrouw Van Zuilen van het Zeelse energiebedrijf Delta... die willen die kerncentrale gaan bouwen, uh, die vertelt dat in onze uitzending. Het allerbelangrijkste is dat wij zien dat er binnen afzienbare tijd een energietekort dreigt. Wij willen heel graag als Delta naar een duurzame energievoorziening. Daar werken we ook hard aan. Maar we zullen ondertussen zullen we uw licht uh, aan moeten houden. En daarvoor kiezen wij om kernenergie te gebruiken. En daar past die kerncentrale in. Er wordt weer gedreigd en dat vind ik wel wat irritant. Net zoals dat 40 jaar geleden ook werd gezegd, 30 jaar geleden... toen we in Nederland met kernenergie begonnen... Van als we geen kerncentrale bouwen, dan kunt u straks uw lichtknopje niet meer bedienen... want er is geen stroom. Dat vind ik echt falicante onzin. En dat... Het verbaasd dat ze weer met deze argumenten naar, uh, naar voren komen. We hoorden dus eerst de woordvoerder van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. En daarna, wie was dat? Uh, dat was professor Turkenburg. Dat is een deskundige op dit gebied van de Utrechtse Universiteit. En die vertelde dus het proces zoals het steeds gaat. Er uh, wordt gedreigd dat er ja. geen stroom meer uit je stopcontact komt. Dat je niet meer kan wassen, niet meer kan stofzuigen. Uh, speelt de lokale overheid nog een rol in dit verhaal? Ja, de, de burgemeester van Borselen, PvdA-burgemeester... die is heel erg uh, voor een nieuwe kerncentrale... En in in eerste instantie vroeg ik hem natuurlijk: ja, wat hebben jullie daar in Borselen persoonlijk voor belang bij? Nee hoor, en daar ga ik me ook echt niet aan wagen. Want dan zou het lijken alsof ik uh, om reden van financiën een tweede kerncentrale in mijn gemeente zou willen hebben. En dat is, en, helemaal, dat is, niet dat is helemaal niet waar. Nee, dat is ook niet aan mij. Want ik ga niet over de bouw van een tweede kerncentrale. En natuurlijk, hij ontkent het, maar vervolgens moet hij toch toegeven... ja, de, die tweede kerncentrale is van economisch zeer groot belang voor ons uh, in Zeeland. Dat zou heel veel werkgelegenheid opleveren. En dan zie je hem eigenlijk stralen. En, en je ziet dat hij zich enorm verheugt op deze economische boost, zoals hij dat noemt. De komst van een uh, tweede kerncentrale zou voor de gemeente Bosselen... maar voor de provincie Zeeland is in zijn algemeenheid een, uh, economisch gezien echt een opsteker zijn. Als je je realiseert dat de bouw van zo'n centrale ongeveer vijf jaar in beslag neemt dat daar op de dag uh, 3000 mensen tegelijk werken... en dat dat niet alleen maar mensen zijn die een zware constructie maken... maar ook gewoon timmerlieden, uh, betonstorters, vlechters, enzovoort, enzovoort... dan betekent dat voor die komende vijf jaar, als je daarmee begint... een uh, echt... Economisch een flinke boost, zoals dat dan heet. De burgemeester van Borselen van de PvdA. Waarom horen we nou in de rest van het land zo weinig over de plannen voor die nieuwe kerncentrale? Wij horen daar heel erg weinig over. En ook dat lijkt een zeer bewuste tactiek. Uh, dat bevestigt Delta zelf eigenlijk ook. Dat ze dat expres allemaal tot borstelen beperken. En een oud-lobbyist vertelt in onze uitzending, Ebo Kemeling. Dat het echt uh, ja, tactiek is om de burger, uh, om, om de groep mensen die geïnformeerd wordt zo klein mogelijk te houden. Als die groep heel groot is, dan is de kans. Dat je je zin krijgt, een stuk kleiner. Programmamaker Hetty Nietsch van Zembla, hartelijk dank. Kerncentrales verkopen doe je zo. Zo heet de aflevering die morgenavond wordt uitgezonden om half elf op Nederland 2. We hebben echt 10, 12 werkdagen nodig voordat wij een spoedaansluiting kunnen realiseren. Bent u in de steek gelaten? Oh, ik kan op dit moment kan ik helaas nog niks voor u betekenen. Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Oh, ik dacht, bel even mijn energieleverancier, er is hier duidelijk een foutje gemaakt. Sturen ze u van het kastje naar de muur? Oh, dit informatienummer kost 10 cent per minuut. Krijgt u geen reactie?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 Er rolt geen auto meer van de band die niet vol zit met elektronica. De klep van de kofferbak gaat automatisch open... of de ouderwetse handrem is vervangen door een elektronisch systeem. En de vraag die ik deze vrijdag voorleg uh, aan onze vaste man... autojournalist Iwim, oude Iwernink... is stel dat deze auto-elektronica nou niet werkt, dan, zit je, dan ben je mooi de pineut. Want dat dient niet altijd het gemak van de mens, neem ik aan. Nee, als die niet werkt, de storing in de elektrische circuits... dat is natuurlijk sowieso uit een boze. Er zijn een paar merken die daar goed onder geleden hebben de laatste jaren. Zoals Renault, die geëxperimenteerd heeft met nieuwe systemen... maar die waren nog niet productierijp. Maar zelfs als ze wel productierijp zijn en de elektronica functioneert goed... dan kun je soms afvragen, dient dit wel het gemak van de mens? En er zijn verschillende voorbeelden van. En dat merk je ook dagelijks als je ermee rijdt van, moest dit nou zo? kan het niet wat eenvoudiger. Welke systemen, bijvoorbeeld. systemen zijn er ingebouwd waarvan je denkt... nou, kom op zeg, moest dit nou zo? Nou, je noemt net al de uh, elektronische handrem... maar goed, dat is dan de parkeerrem geworden... want je gebruikt hem niet meer met de hand. Uh, maar dat is ook de, de, de bediening van een navigatiesysteem... waar je door het menu heen moet scrollen... voordat je de knop vindt om het uh, uit te schakelen... dat je dat scherm niet meer uh, ziet oplichten snap? Of dat de juffrouw niet meer praat. Of dat de juffrouw niet meer praat... want die, uh, die bemoeit zich altijd met je eigen gesprek... of met de, met de, met de, met de muziek op de radio... En uh, dan heb je ook nog het stop-start systeem, wat tegenwoordig uh, wel bijdrage levert aan zuinige rijden. Maar er zijn momenten in de file dat je nou, die wil ik nu ook wel uitschakelen. En soms werkt het ook niet feilloos. Dus het is niet allemaal positief. En waarom moest die handrem zo nodig plaatsmaken voor dat elektronisch systeem? Nou, er zijn uh, bepaalde factoren, die, uh, argumenten die kloppen. Het, uh, het is ruimtebesparend, want je hebt niet meer een, een, een twee dikke kabels... die naar de achterwiel moeten en zo'n grote uh, hefboom tussen, je, tussen de voorstoelen. En, en uh, bovendien het spaart gewicht. Uh, je kan alles compacter maken en dan kan je daardoor... aan de andere kant kun je die ruimte benutten. De nieuwe Opel Meriva heeft bijvoorbeeld geen handrem hefboom meer, maar die hebben die ruimte benut... voor een extra opbergvak met wat je heen en weer kan schuiven. Dat is allemaal heel praktisch natuurlijk. En uh, bovendien, uh, die elektronische rem, dat gaat ook automatisch. Maar juist in dat automatische, daar, daar zitten anderen eigenlijk onder het gas. Ja, en bij het uh, wegrijden moet hij natuurlijk ook automatisch... Ja, uh, in principe is het zo dat uh, je stopt, je zet de motor af, en dan hoor je een, even een, motor, een stappenmotortje zoomen en dan zet hij zichzelf vast. Schakel je in de eerste versnelling en rij je weg, dan even de weerstand, springt hij er vanaf. Als je tenminste weet uh, dat je gordel aan hebt. Als je je gordel aan hebt, uh, in sommige auto's inderdaad zo. Maar. Dat, dat, dat werkt in principe wel, maar er zijn mensen die zeggen... ik wil dat helemaal niet, kan ik dat uitschakelen? Dan moet je naar de garage toe, want alleen de dealer kan dat systeem zo maken... dat je het alleen met de hand bedient. Meen je je... Dat nou? ja, uh, maar er zijn andere manieren dat je wel uh, occasioneel af en toe... Uh, dat ding met de hand kunt bedienen. Uh, je kunt hem zelfs als noodrem gebruiken, maar je moet het allemaal wel weten. En dan uh, met name in wasstraten, dat is een, er zijn nog steeds wasstraten... waar de auto wordt voortgetrokken. Uh, door de straat heen en niet dat de borstels heen en weer gaan. Als je dat niet weet, je gaat er voor de eerste keer heen, je zet de motor af en halverwege dat wasproces dan in één keer dan slaat de heleboel vast, want dan gaat die elektrische handrem, die schiet erop, of die parkeerrem. Uh, het is ook wat dat betreft uh, het beste moeite waard om eens een instructieboekje te lezen. Alleen al over deze constructie vier pagina's en vroeger over de handrem stond nooit een letter. Veel dus. Het is echt veel dikker geworden. En zijn al die automobilisten blij met de zorg aan de vooruitgang? Ik vind het soms wel handig, Dan kom je aanlopen, Dan zijn van die auto's, ik heb, ik heb er toevallig niet zo één, maar dan kom je aanlopen en gaat de deur al bij wijze van spreken automatisch voor je open. Ja, de, dat is met zo'n smartkey, uh, ja. die heb je gewoon in je, in je jaszak zitten en uh, de, de, de, het slot wordt ontgrendeld en je hoeft alleen maar op een startknop te drukken. Als dat werkt, is dat perfect. Maar je komt op een luchthaven aan, je bent in Spanje op je huurt een auto van een ander merk dan dat je zelf hebt. En hoe moet dat dan? Ja. En dan ga je toch niet een instructieboekje gaan zitten doorlezen. En de service van de verhuurmaatschappij is ook niet van, fantastisch. Daar hebben we het erover gehad. Uh, Het over gehad. Al, niet alle vooruitgang is een verbetering. Um, en bovendien wordt het te, te complex. Men is doorgeschoten. Men zou het wat simpeler moeten maken, want het is toch een dagelijks gebruiksartikel. Maar Wim, luister, ik was ooit in Frankrijk op vakantie, dat is al heel lang geleden, het was Maria Hemelvaart, ik kon nog net denken, ik moest ook iets uit de achterbak hebben. En uh, ik, ik, ik was klaar, ik rekende af, de man sloot die pomp af, hij uh, ging naar huis, want er ging feestvieren, en ik kon nergens mijn sleutels meer, meer vinden, en die lagen in de kofferbak, En die ja. kreeg ik bij, met geen mogelijkheid meer open. Nee, dat was uh, vroeger, zelfs zonder elektronica, was een probleem. En ik geef toe, ik heb het ook een keer meegemaakt. En dan is het toch de Wegenwachtbellen. Ja. Of uh, de lampen eruit uh, Die toch een trucje hebben met het ijzerdraadje door <laughs> de deur om er binnen te komen. Um, maar dat, dat lukt ook niet meer zo. Dit is een mechanisch probleem dat je kon oplossen. Maar die elektronica kan soms de wegenwacht uh, niet altijd. Uh, die heb je zelf ook meegemaakt Nee, dat was nog met een. Uh, nee, maar een traditioneel... dat, je, dat je nu met de elektronische toestanden in de auto. dat je daarmee uh, met pech langs de weg stond? De eerste, uh, niet met pech, maar wel de eerste keer dat die uh, elektronische parkeren werd geïntroduceerd. was de instructie zo onduidelijk. dat ik op een gegeven moment op de pont stond stond En ik kwam niet weg. Nou, dan ben ik maar in de eerste versnelling volgas weggereden... met blokkerende achterwielen. Uh, dat was een jaar of zes geleden. Uh, het is wel hilariteit voor alle andere mensen die daar. Zeker als een autojournalist. Ja, autojournalist Wim Ouderwiernik. Dank. En graag tot volgende week. Wat is er bijzonder vanavond op de televisie? Om vijf uur elf begint op Nederland 2 de herhaling van de serie Annie MG. Alle zeven delen worden achter elkaar uitgezonden. Het wordt dus een ladertje. Ik ga voor slapen. En dan gebruik ik dan de programma's voor die voor Annie-MG worden uitgezonden. Nou, sorry. Misschien kijk ik wel, ik denk eigenlijk wel dat ik kijk... naar Voetbal International, Johan Derksen. Altijd wel goed voor wat transfernieuws. Om half negen op RTL 7. En ik eh, ben bang dat ik toch weer een aantal afleveringen... van de Dog Whisperer ga meepakken voor de broodnodige rust. Op National Geographic. De hele avond lang. Jurgen van den Berg komt binnen met de lunch. Ja, eh, hbo-docenten die zoeken de media omdat ze vinden dat, dat hbo eh, te veel negatieve imago krijgt. Dat heeft allemaal te maken met die in Holland problemen. En ze zeggen dat straalt nu af op andere hbo-instellingen. Dat dus, daar gaan we aandacht aan besteden. En eh, in Stand.nl straks de stelling, de PVV moet de gedoogsteun aan het kabinet intrekken. Er is gisteren wat geharwar geweest natuurlijk in de Kamer eh, tijdens verantwoordingsdebat. Uh, de PVV laat een beetje in het midden wat ze nu gaan doen. Uh, maar er wordt toch wel in uh, coalitiekringen getwijfeld of die gedoogsteun wel blijft. Zoals nou, hij heeft geen motie van wantrouwen ingediend? Nog niet. Nee. Het valt mee zit met die twijfel. Uh, wie gaat die stelling verdedigen? Frans wijs, Wijsgans is een VVD-prominente oud-Kamervoorzitter. Surf naar de gids.fm. Allemaal een goed weekend. I'm people, Bob Dylan. And admit that the waters around you have grown. geboren 24 mei 1941 oh, the times, dinsdag wordt hij 70 een van de grootste songwriters van Amerika luister in de nacht van maandag op dinsdag naar het verjaardagsfeest van Bob Dylan op Radio 1 Vier uur lang Dylan-kenners, vertalingen gezongen door Lucky Fans en natuurlijk muziek van de meester zelf. Oh, the times, they are -changing. In de nacht van maandag op dinsdag van 2 tot 6, Bob Dylan, 70 jaar. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Bruinzeel, de trendsetter op parketgebied. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. De ABU bestaat 50 jaar. Maar wat heeft u daar eigenlijk aan? De afgelopen 50 jaar hebben we hard gewerkt om de standaard in flexibele arbeid te worden en te blijven. Dus als u zaken doet met een uitzendbureau, hoeft u alleen te kijken of ze lid bij ons zijn. Om zeker te weten dat u met een betrouwbare partij te maken heeft. Kijk op abu.nl om te zien hoe wij flexibiliteit al 50 jaar laten werken.